Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Zeker 1,2 miljoen Oekraïners zitten zonder stroom na grootschalige Russische luchtaanvallen op energie-infrastructuur vannacht. Van hen wonen 800.000 mensen in Kiev, melden de Oekraïense autoriteiten. De Oekraïense luchtmacht spreekt van een massale aanval op Kiev. Het Kiev, het luchtafweer van de stad, onderschept onder meer een ballistische raket. En volgens de burgemeester van de stad is er zeker één dode gevallen en er zijn vier mensen gewond geraakt. Ook in de stad Kharkiv waren aanvallen, daar zijn zeker elf mensen gewond geraakt. De Britse inlichtingendiensten waarschuwen dat belangrijke ecosystemen wereldwijd op instorten staan. In een risicoanalyse stellen ze dat dit de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar brengt. Ze wijzen onder meer op de gletsjers in het Himalaya-gebergte en het Amazone-regenwoud. Die ecosystemen staan onder druk door klimaatverandering, ontbossing, intensieve landbouw en een groeiende wereldbevolking. Volgens de Britse inlichtingendiensten leidt dat tot meer internationale conflicten en pandemieën. Mensheid is grotendeels afhankelijk van deze ecosystemen. In het noorden van het land zijn meerdere auto's en een vrachtwagen van de weg geraakt, waarschijnlijk door de gladheid. In Groningen botste een bestelbusje tegen een boom. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Op de A32 in Friesland sloeg een auto over de kop. De bestuurster raakte licht gewond. Vanwege de extreme gladheid door ijzel geldt in de noordelijke provincies en op de Wadden code oranje. Uh, die, die geldt nog tot 11 uur vanochtend. En daarna geldt code geel, omdat het dan nog steeds plaatselijk glad kan zijn. Het weer in het noorden en oosten, dus kans op gladheid door ijzel. Met in Groningen ook kans op sneeuw. In het noorden wordt het min 1, in het zuiden droog en af en toe zon bij maximaal 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu. Goedemorgen Zandvoort. Eén van de twee is voor mij. Ja, ik denk dat... ja Ben, we zijn begonnen, dus uh, goedemorgen luisteraars. Ja, goedemorgen Zandvoort. Uh, <laughs> Mijn naam is Ben Zonneveld en ik presenteer uh, Goedemorgen's Antwoord van vandaag. Uh, daarom is Pim Groof hier uh, lange tijd weg geweest, maar toch weer uh, terug, Pim. Dank je, ja, zeker. Ja. Ja, ik ben ingevlogen vandaag. <laughs> ja, maar ja, je moet opstarten, dus uh, dat gaat nog even duren. Ja. Uh, de redactie is gedaan door Ger Lofman, uh, Ik heb zelf een beetje gedaan en Hans Botman. Uh, de hele muziek is door uh, Pim gedaan. Ik kreeg een hele lijst gisteren. Ja, klopt, ja. ja. Hij is wel aangepast. Ja, oké. Okay. Uh, en dat is met name omdat we ook een gast krijgen, Gerard de Bodde. Uh, een Brits maatje van mij. Ik zeg, nou, misschien heb je ook nog een leuke inbreng. Dus, uh, nou, hij heeft twee hele mooie nummers. Dus, uh, ja. Ja, die zijn aan het eind, hè? Uh, als hij ja. hier zelf is. Maar wat, wat mij is. heel erg goed doet, is dat de begin-tune uh, uh, als van oud is. Ja, dat weet ik. Als Ben bezig is, dan uh, moeten we dat hebben. Dus ja, ja. dat gaan we zeker doen, ja. Ja. Ik uh, kan het programma al even doornemen, dan kan jij nog even rustig ja, ja. Uh, de computer ja. opstarten. Uh, met wie gaan wij allemaal praten? Wij gaan uh, met het IVN praten, want die doen een waterleiding in de waterleidingduinen een uh, speciale wandeling. Eigenlijk is het een speciale dag, want uh, er gebeurt van alles. Uilenballen, pluizen, uh, speciale wandelingen, uh, een busje gaat heen en weer naar de speciale plekken. Dus dan gaan we praten met Berna van Baas. die gaat uh, Pimsel bellen. Dan gaan we het hebben over de uh, lichtjeswandeling. Die is volgende week zaterdag. Altijd een uh, spektakel. Dus we willen graag weten van de uh, Champion... wat er uh, allemaal aan speciaals gaat gebeuren. Dan een nieuw item. Nilgun Jerli. Die heeft een column opgenomen. En die uh, gaan we afluisteren. En zij wil dat met een behoorlijke frequentie doen. Leuk. Dus ik ben, ik ben benieuwd, Pim. Ja, zeker. Heel leuk, ja. Ik ben onderhand Je hebt, al... hebt, hebt mama klaarstaan? Ja, ik heb hem <laughs> Nou, dan uh, gaan we naar het tweede uur. Dan komt de wethouder uh, Kloet vertellen over het inloopbadhuisplein. en nog wat over uh, openbare ruimtes. Daarna praten wij met Sven Drommel over uh, de moties en uh, de GVVP die goedgekeurd is. We willen wel eens weten wat het inhoudt en wat uh, de VVD daarvan vindt. Als ja, wat... laatste, Pim. Ja, dan kennen we Gerrit Borne over de Britscursus voor beginners. die we in februari gaan uh, organiseren. We... Met hoop natuurlijk dat er weer veel bij bijkomen. Want ja, we zien toch wel het aantal britsers bij onze, leef, uh, onze vereniging afnemen. Ja, Een vergrijz, vergrijzende zaak. Ja, zeker. Ja, ja, van, ja, ja. Dat, ja. dat hou je. Goed. Ik zou zeggen, Pim, begin. Daar gaat hij. De naar Dream Band, natuurlijk. <lacht> Het eerste item gaat over de waterleiding duinen evenement, het IVN. En als het goed is praten wij met Berna van Baasen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het is een, een bijzondere dag, heb ik begrepen. Want ik heb even op het internet gekeken, er stond niet zoveel. Maar het persbericht was nogal duidelijk. Ja, uh, het, is een, het is wel een hele drukke dag. <laughs> het zou best een hele drukke dag kunnen worden, ja, als er veel mensen komen... Uh, maar we hebben ook heel veel uh, activiteiten, dus er is denk ik voor iedereen wel wat wild. Ja. Um, het begint om tien uur en het is tot, tot vier uur, dus best wel een, een lange dag voor jullie. Zeker, um, ja. En het is een vol, programma. Kan, een een is een vol programma. kan je een beetje vertellen wat er allemaal gaat gebeuren? Uh, ja. Ja, dat, uh, dat ga ik proberen allereerst. Denk ik dat het uh, goed is om te zeggen dat, uh, uh, ja, dat onze dag uh, uh, vooral gericht is op kinderen. We hebben uh, maar liefst twaalf uh, uh, kinderactiviteiten. En dat, is, uh, ja, dat klinkt als heel veel... Maar het leuke is dat als uh, de kinderen komen, elk kind krijgt dan een stempelkaart. Die kunnen ze halen bij de welkomstkraam. En op die stempelkaart staan alle activiteiten voor hun. En het is een speurtocht voor vogels. Het is een roodborstjesroute voor de kleintjes. Uh, binnen worden uh, uilenballen geplozen... Uh, er is een tentoonstelling. Nou, er is gewoon heel veel voor kinderen allemaal leuke uh, verschillende dingen te doen. Maar ook uiteraard voor de volwassenen uh, hebben we ook van alles. Uh, we hebben diverse excursies. En het uh, bijzondere van de excursies is dat uh, uh, ook die zijn heel divers... We mogen gebruik maken van het busje van de waterleidingduinen, en dat, dat betekent dat uh, de mensen daardoor ook ver weg de duin in kunnen, bijvoorbeeld naar de Zwanenplas, waar ja hele bijzondere vogels zitten, wintergasten zitten, uh, en uh, daar kom je niet zomaar, want dan moet je eigenlijk als je vanuit het bezoekerscentrum zou beginnen, eerst nog wel een heel eind lopen. Dus daarmee hopen we bepaalde gebieden dichterbij te brengen voor de mensen. Eh, voor eh, die excursies met de bus, maar ook de fietsexcursies met de boswachter. Daarvoor moeten mensen zich bij aankomst, ja, als ze dat willen, inschrijven bij de welkomstkraam. Want ja, vol is vol. Dat zijn de excursies. Nou, er is heel wat te doen. Ik, uh, ik zie ook dat ik die uilenballen uitpluizen. Kijken wat er allemaal in zit. Uh, ja. Kijken hoe een, een, een vogel geprepareerd wordt. Dat, ik denk Zeker. dat het op, het opzetten van vogels is. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat ook wel uh, vermeldenswaard waard is... dat uh, speciaal ook voor deze dag, dus voor morgen... is uh, het Vinkenhuisje open. Dat is het uh, historische Vinkenhuisje bij de Vinkenbaan. Uh, die is open. Normaal is die dicht. En bij het vinkenhuisje is een tentoonstellingspaneel over vinkenhuisjes en vinkenbanen. Maar er worden ook uh, vogels gevangen en gerinkt. Oh. Uh, en dat is heel speciaal. Want het is gewoon op de oude plek. Zeg maar. Ja, ja. Historisch gezien gebeurt het. En gebeurt dat ook uh, morgen? En dat gebeurt morgen. Dat oh. gebeurt ook in de ochtend. Hmm. Want dat, uh, dat in de middag dan is, het, uh, ja, is er gewoon minder... Ja, wordt er minder uh, gevangen, zeg maar. Uh, ik ben daar geen specialist van. Uh, voor het vogelsvangen en ringen. Dat vertellen ze daar allemaal. En een tweede, ja, wel een, ook een heel erg mooie attractie. is dat uh, aan de Oranjekom. dat is zeg maar het uh, bassin wat, uh, ja, waar zeg maar ook het bezoekerscentrum aan ligt. daar is een, een heel mooi historisch gebouw en dat heet De Oude Beek. Uh, dat is ook open voor deze gelegenheid. En dat is zo vreselijk mooi gerestaureerd. En daar hebben we een hele mooie activiteit. Namelijk uh, het vouwen van papieren vogels. Oftewel origami. Ja, vogel origami uh, is dat hier. Vogel origami. Ja, klinkt heel, heel interessant. Ja. Het is, ja uh, het is, maar dan zit je dus in dat gebouw. Je hebt uitzicht... Uh, over de oranjekom. En nou, ik hoop natuurlijk dat volwassenen en kinderen daar komen... en dat ze gewoon lekker gaan zitten. En uh, ja, onder begeleiding van de, van de, de origami-sociëteit Nederland... Uh, krijgen ze dus nou, je tips over hoe ze dat kunnen doen. Uh, ja, we hebben ook vogelgeluiden... Bent u er nog? Ja, ik, ik zit te luisteren. <laughs> We hebben vogelgeluiden in de Oude Beek, dus in dat huisje wat ik net vertelde. We hebben ook uh, de nachtvogelgeluiden, dat is dus heel mysterieus. Nou, daarvoor, ja, het is, overal is wel wat te vinden. En ik zou zeggen, ja, kom gewoon, volg de pijltjes. We hebben overal routepijltjes. Bij de welkomskraam en de kinderkraam weten ze alles. Dus als, als uh, de bezoekers uh, vragen hebben, ja, daar weten ze alles. En uh, als ze het niet weten, dan komen we er ook wel weer uit, natuurlijk. Ja, ja. Het, uh, het gaat eigenlijk gewoon. Uh, alles is gratis. Alleen je moet wel een kaartje kopen voor, uh, voor duinen, wat, wat normaal ja, is. Dat klopt. Ja, we hebben ook een catering. Die is niet gratis. De catering wordt verzorgd door de boshut. Dat is uh, van de ingang uh, Panneland. Ja. Uh, en daar ja, dat, dat moeten mensen, als een broodje willen of lekkere warm chocomel, dan uh, ja, moeten ze ervoor betalen. Maar dat is op zich niet zo raar. Dat kost nee. gewoon een beetje geld. Ja, dat is logisch. Hè. Ja, ik, en ik, ik, ik, ik heb nog wel een ja. vraag over het, over het busje. en ja, Het busje wordt natuurlijk ter beschikking gesteld. Maar zijn er uh, veel bijzondere plekken uh, in de waterleidingduinen waar die uh, groepen vogels zitten, omdat je daar naartoe moet gaan? Ja, nou de meest bijzondere plek zelf vind ik, uh, ik, ik ben vogelaar en ik, uh, ik kom daar echt ja, wel af en toe, zeker als de wintergasten er zijn. Uh, ja, we vinden daar wel de wilde zwanen, de krooneenden. Ja, de krooneende. Uh, dan denk je het is gewoon een eend, maar het is zo'n bijzondere eend met een rode, ja rood-oranje, ja punkkruin. Het is... Ja, die zitten dus daar bij de Zwanenplas op een bepaald plekje. En gidsen weten waar ze zitten. Uh, en dat is gewoon heel bijzonder om daar naartoe te gaan. Uh, maar ja, de, we zitten dus met de bus. In de bus kunnen maar acht mensen. Ja, ja. Hè, dus we hebben het allemaal zo gepland dat er zoveel mogelijk excursies daar naartoe kunnen. Maar ja, we kunnen niet alles doen op een dag. Dus als mensen dat heel graag willen, dan, uh, ja, dan daarom moeten ze inschrijven. ...voor die excursie. En dan gaan ze later nog een keertje mee? En dan, ja, of volgend jaar. Oh. <lacht> je natuurlijk weer kunt staan. Ja. Of uh, ja, uh, ergens op de dag, als er gewoon nog plek is. Maar wat ook heel leuk is... Uh, ...nou, ik, ik noemde al het fietsen met de boswachter. Ja, daar, daar wil ik ook nou nog wat over die vragen. Gaat die, ja? gaat die naar het stiltegebied? Uh, die gaat naar het infiltratiegebied. Ja. En dat is, je zou kunnen zeggen, dat is het stiltegebied waar ja. je normalise ook niet in mag. Is ook echt wel leuk hoor. Daar moet je ook voor inschrijven. Want we hebben, uh, ja, we hebben gewoon iets van, uh, van 17 of uh, 18 fietsen. Uh, dus de fietsen staan hier klaar voor de mensen. Want ja, zoals misschien uh, de luisteraar weet. in de Amsterdamse waterleidingduinen mag je wel wandelen, maar niet, maar fietsen. niet fietsen. Nee. Dus de fietsen moeten buiten neergezet worden. De auto's trouwens ook. En ik wil. Mag ik daar nog iets aan, uh, aan vastkoppelen? Ja, tuurlijk. Het, het dringende verzoek om als het even kan met de fiets te komen. Want uh, ook voor het parkeren geldt. Ja, uh, er zijn een aantal, best wel veel hoor, parkeerplekken. Mm -hmm. op een gegeven moment is het open en staan mensen in de file. Is ook zo jammer. Ja, de, op een gegeven moment. Uh, uh... Als mensen, mensen hebben dit programma gezien en die zullen ongetwijfeld in grote getalen komen. Is die parkeerplek vol? Ja, klopt. Ja. En, en, en, en in, in de omgeving is niks meer te parkeren natuurlijk. Nee, nee. En het is ook niet de bedoeling dat je op privéterrein bij huizen gaat staan. Nee, dat willen nee, wij nee, natuurlijk nee, ook niet. Nee. Uh, dus ja, bij voorkeur. Als het even kan, kom gewoon lekker op de fiets. Het wordt volgens mij het beste aardig weer. Wel fris. Maar ja, daar zijn de wintergasten voor. De wintergasten zien we niet in de zomer. Nee, nee, nee. En daarom doen we dat nu hier, een speciale wintereditie uh, van de Kennemer Vogeldag. Nou, het is, uh, het is een, een vol programma. En met inderdaad, wat u zegt met dit weer, uh, heb je best wel kans dat het heel heel erg druk gaat worden. Ja, kan. Ja. Um, u bent er zelf natuurlijk ook bij de hele dag. Ik ben er de hele dag. <laughs> en bij de welkomstkraam? <laughs> nee, nee, nee. Ik sta bij de excursies. We oh. hebben, we hebben een, voor de excursies een aparte verzamelplek. Mm -hmm. Vlakbij de bushalte. Uh, want uh, dat is, uh, logistiek is dat handiger. Oh, dus uh, uh, de bushalte is langs de weg? Ja, op weg naar het bezoekerscentrum. Mm -hmm. Daar is de bushalte en daar is ook de verzamelplek. precies. Oh, okay. Maar dat weten ze ook bij de welkomstkraam. Dus dat, kunnen, dat kan uitgelegd worden aan de mensen die daar vragen over hebben. Uh, maar ja, mensen kunnen ook... Degene <laughs> ja. die... Mag ik nog wat zeggen? Ja hoor, tuurlijk, dat tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Uh, want als de mensen de ingang oase binnenkomen, dan komen ze eigenlijk vrij snel. Aan hun rechterhand is er een vlonderpad. Dat is zo'n houten pad. En dat gaat al slinger rond richting het uh, bezoekerscentrum. En langs dat pad is de Roodbosjesroute. En uh, is, dat is allemaal weetjes over Roodbosjes. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor ook voor de kleintjes, uh, voor de kleine kinderen, ja, gewoon heel leuk is. Het uh, Roodbosje... <coughs> Het roodbosje wordt boos als hij rood... Ja, dat is toch een heel interessant... Ja, tuurlijk. Heel interessant iets. Hij ziet een roodborstje van een andere roodborst en hij wordt boos. Oh. Want daar kan hij niet tegen. Nou, dat soort dingen allemaal, weet je. Dat is gewoon heel leuk om over te leren. Ja, zeker. Nou ja, er zijn uh, heel veel uh, excursies. Ik zou zeggen, uh, ik wens u heel veel plezier morgen. Dank en u wel. Ja. En ik zal het nog even uh, roepen. De locatie is Amsterdamse Waardlijnduinen... Ingang Oranjecom Oase. Uh, dat heet de eerste leiweg nummertje 2 in Vogelenzang. Koop een kaartje om de waardlijn daarin te mogen. Alle andere activiteiten zijn gratis. Loop naar de welkomskraam en daar vindt u uh, Bernard van Bazen bij de excursies. Hartstikke goed. Heb ik het zo een beetje bij elkaar? Ja, je hebt het heel mooi samengevat. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan wens ik u uh, heel veel plezier en uh, dank voor het gesprek. Dank u wel. Dag. Nou, dan uh, een stukje van uh, John Lennon, Bebop, Alula, ah, uitgezocht door Pim. En wat heeft dit met het onderwerp te maken? Jeugdig. En op, uh, op zijn ritme, op zijn tempo kan je lekker lopen. Dus ik denk, nou, dat is een goede aanmoediging om, uh, om mee te doen. Ja. Nou, dan gaan we het uh, hebben met Nienke Bijlsma van de Champion. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk om bij jullie in de uitgang te zijn. Ja, hartstikke leuk. Uh, het is wel een jaarlijks fenomeen dat uh, iemand van... Uh, de champion bij ons in de uitzending komt voor prachtige evenementen zoals de Lightwalk, de 30 van Zandvoort, enzovoort, enzovoort. Maar nu de Lightwalk. Ik heb prachtige foto's voor me over kunstwerken die ongetwijfeld weer aanwezig zullen zijn. Maar om te beginnen, hoe gaat het met de voorbereiding? Want je hebt nog een week. Ja, we hebben nog een week. We zijn er zo goed als klaar voor. Het is echt in de laatste week nog puntjes op de I's hebben... ...de laatste bevestigingen de deur uit... ...naar uh, alle thema's die we langs de route hebben staan. En dan uh, mag het beginnen van ons. Die, uh, over de thema's kom ik straks nog eventjes. Um, ja. ho hoeveel inschrijvingen heb je tot nu toe? We zitten nu op ruim 6000. Um, maar ik heb nog wel een leuk nieuwtje voor bij jullie in de uitzending. En dat is nog niet naar buiten gebracht via onze kanalen. Maar... Um, de badplaats bestaat dit jaar 200 jaar. Klop. Wij hebben een jubileumjaar. Wij bestaan uh, dit jaar 5 jaar met de Zandvoort Lightwalk. Um, dus we gaan van wo komende woensdag tot en met vrijdag nog ook voor 205 extra uh, deelnemers bewijzen. En die kunnen dan via de website nog besteld worden um, voor mensen die het nog leuk vinden om mee te doen. Oké, okay, dat zal ik straks nog even hardop herhalen uh, aan het eind van de uitzending. Uh, is 6000 de max? Nee, uh, we kunnen nog wel wat groeien en we willen in de komende jaren ook wel kijken naar hoe we dat gaan inrichten en hoe we dat kunnen doen. Um, en daarom dat we ook nog de ruimte konden maken voor de tickets die we hebben ah, week. Uh. Ja, dat is leuk. Dit... Um, die 6000 die, uh, die zijn geboekt, hè? Die, die staan vast. Want ik ja. zag uh, op jullie website dat er, en dat verbaast me een beetje, maar dat zie ik bij uh, concerten nog wel eens, dat er nog fraude gepleegd wordt met kaartjes. En jullie voorkomen dat door, uh, door een ticketsysteem, waar je ja, uh, op naam een kaartje moet, hè, dat heb je bij meer bedrijven. En, ja. je, en je kan hem uiteindelijk nog een keer omzetten? Ja, wij hebben ook een doorverkoopsysteem uh, op onze website, dat mensen dus echt um, via onze betrouwbare eigen site uh, een kaartje van iemand anders kunnen overnemen, die uh, helaas niet meer kan gaan. Dan. Ja, ik vind het een beetje vreemd dat dat gebeurt. Maar merk je dat wel eens dat de vrouw er fraude is met kaartjes? Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet... ...dusdaadig lang bij Le Champion werd... ...dat ik het al had meegemaakt bij de events waar ik bij was. Maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk niet wel eens is voorgekomen, maar je probeert het natuurlijk altijd te voorkomen door alle manieren uh, waarop, uh, waarop je dat kan. Ja, dan moeten we dat maar René Wit vragen, want die weet het ongetwijfeld. <laughs> die weet het waarschijnlijk wel. Die uh, was druk bezig met de, met de eerste Lightwalk in het KNRM-gebouw. Het was een gigantische opkomst. Mensen stonden helemaal op de Engelbertstraat om in te schrijven. Het was fantastisch. Maar goed, um, vijf jaar verder hebben jullie natuurlijk een heleboel geleerd. Hè? Dus de, Jullie gaan nu naar het LDC om daar uh, te starten. Ja, dat is inderdaad een aanpassing sinds vorig jaar, ja. Het is wel zo, je moet al van tevoren moet je je inschrijven. Dus je, je meldt je via de website, ik wil meedoen. Ja. Dan, dan kom je smiddags al aan en dan moet je je inschrijven. Nee, ja, je meldt je via de website aan uh, tot twee weken voor het evenement. Ja. Dan krijg je um, een stempelkaart thuisgestuurd. En met die stempelkaart um, meld je je bij de start. Daar krijg je een petje met een lampje... En dat is eigenlijk voor de veiligheid en zichtbaarheid op de route. En dat um, startbewijs heb je dus eigenlijk al in huis gekregen. En op de, en voor de mensen die. Ja, op, op, de, op de startbewijs staat ook je tijd, hè? Ja, staat dat we starten. Ja, we starten in verschillende groepen om uh, de verdeling op het parcours een beetje um, ja, goed te houden. Voor, uh, en de natuur, maar ook de drukte voor uh, de veiligheid. Ja, hoe laat is de eerste start? Om kwart over vijf. Kwart over vijf. Dan jaren... beginnen we met uh, Family Walk. Dan begint het al een beetje donker te worden. Uh, dan begint het al een beetje donker. Ja, <laughs> ja, begin hey, de, de, um, dan begin je met de, de family walk, dat is de kortste afstand. Welke afstanden zijn er allemaal? Uh, we hebben dit jaar 6,5 kilometer voor de family walk. De 10 kilometer, 14 kilometer en 18 kilometer. Die 18 kilometer, dat is uh, zeker weer door, uh, um, door de duinen en dan richting, richting Bentveld. Ja, die gaat over de oude trambaan, inderdaad, ja. een heel stuk. En die buigt dan weer af en terug over de Zandvoortse Laan naar, uh, naar Zandvoort. Je had het net uh, over uh, het bevestigen van, uh, van een aantal thema's en items. Die neem aan dat het de, de, de vaste lichtkunstwerken zijn. Ja, een aantal vaste uh, Stel, mensen die uh, weer langs de route staan. Het thema dit jaar hebben we laten aansluiten onder andere bij het 200 jaar bestaan van de badplaats en bij Zandvoort op zichzelf. Want het thema dit jaar is waterwereld. Dus we hebben dit jaar gezocht met uh, vaste uh, um, kunstenaars of zij iets moois in dat thema konden maken. Maar ook nieuwe kunstenaars benaderd of zij een leuk idee hadden langs de route. Ja, Ik, Denk, uh, ik heb hier een foto van mij, voor mij van een steltloopser. ...die uh, in de haldenstaat staat met een hoop licht en een grote waaier eromheen. en Dat is gewoon prachtig om te zien. Dus dat zijn ja. dan de, de bewegende objecten. Ja, ja ook. Hij we uh, kan wel een paar dingen vertellen die hij ja, tegen kan komen. <laughs> Het is, uh, we hebben, ik denk dat dit thema zich heel mooi leent om echt heel specifiek gericht te zoeken in thema's. Uh, thema. Dus we hebben bijvoorbeeld langs de Family Walk ook gekeken naar wat heel passend is bij... Bij je kinderen die lopen, ze hebben hele grote opblaasbare zeedieren die verlicht zijn. Um, onder andere op het strand en nog op een andere locatie. We hebben wat um, acteurs die met een heel leuk object langs de route staan. Een klein theaterstukje ergens. Um, rijdende wagentjes die helemaal leuk verlicht zijn. Ja, dat zijn allerlei dingen die je tegen kan komen langs de route. Nou, dat is weer een, een, heel, een heel spektakel. Nou ja, we hebben ons best gedaan. Ik denk dat, ik denk dat het dit jaar echt ontzettend leuk is. Ik ben eigenlijk wel heel trots op wat we dit jaar langs de route hebben staan. De route uitzetten, heb je daar nog wat aan veranderd of is dat standaard gebleven? Nee, ik heb in de route dit jaar niet heel veel aangepast. We hebben, één, uh, uh, we hebben altijd stempelposten langs de route en we hadden eentje altijd op de zandbordslaan buiten zitten. Mm -hmm. En die hebben we nu in het verzorgingstehuis of in de, huis, in de duinen daar. Die gaat daar binnen langs. Um, dus dat is vanwege de kou ook fijn dat mensen een klein beetje kunnen opwarmen misschien daar... Uh, voor de rest is de route hetzelfde gebleven. Ja, Huis en Duin is een uh, mooie locatie om ook een beetje uit te lichten. Ja, zeker. En, en inderdaad een beetje, een beetje warm. Ja. En dan ga je verder richting, uh, richting het centrum. Dan ga je naar de kerk. Die ook uh, weer verlicht wordt. Ja, zeker, met een hele mooie projectie daar ook. Ja, dat, ik heb die uh, uh, mensen vorig jaar uh, zien zitten. En het, ja. was, het was wel koud, maar het was prachtig om te zien hoe die... Uh, hoe die projectie op die toren kwam. Zijn er uh, veel van die projecties de deze keer? We hebben inderdaad die projectie op de kerk. Dan hebben we uh, nog een projectie bij de Pakveldstraat in de buurt. Mooi, daar woon ik. Uh, oh, super, <laughs> dat is de moeite waar we dan even langs lopen. Uh, en we hebben dit jaar vanuit de gemeente... een hele mooie uh, projectie nog ergens anders op de boete, Maar dat wordt een verrassing voor de mensen die gaan lopen. Oh, want de gemeente heeft zelf ook een... Uh, Projectie, en die wordt aanstaande ja. vrijdag al onthuld. Ja, klopt. Dus en die mogen, meenemen, die mogen wij meenemen in onze, uh, in onze loop. Ja, ja, ja, ja. Ik, hij komt op het raadhuis als het goed is. Ja. Um, dat is een beetje de hoek van het begin, toch? Je begint bij uh, LDC, daar ga je de Halterstraat in. Ja. En uiteindelijk kom je via de Karuisstraat terug naar het Gasthuisplein, toch? We gaan, ja, inderdaad, het, is een beetje de, het Raadhuisplein is een stukje bij uh, de start mensen en een stukje bij de finish. Ja, ja. Nou, heel mooi om te zien. Dus dan beginnen ze al met een hele mooie projectie. Maar het kan ook dat uh, als mensen doorlopen eerst uh, de route volgen en dan uh, bij de finish nog kijken. Dus dat is een leuke, leuke verrassing die we daar hebben gekregen vanuit de gemeente. Nou, we gaan dat uh, allemaal meemaken. Want uh, op het Gasthuisplein en op, uh, op het Raadhuisplein is het natuurlijk altijd weer uh, feest en muziek en licht. Dus er is van alles te doen. Hey, um, het, het klinkt allemaal simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Hoe lang ben je bezig met, uh, met het maken van, van een route met, met licht? En, en hoe zoek je dat uit, wat je wil hebben? Uh, ik denk dat in totale voorbereiding, en dat klinkt dan heel erg lang... maar zijn we bijna een jaar bezig. Omdat je na het evenement begin je eigenlijk met evalueren... Uh, alle informatie verzamelen van alle betrokkenen partijen... over dingen die beter kunnen. Nou, daar ga je al kijken wat je alvast iets aan moet doen, dan het thema bedenken... is een heel belangrijk onderdeel. Um, en dan ga je ook... Um, kijken inderdaad... van uh, wat kunnen we... aan entertainment daar benaderen. Sommigen die willen heel erg hmm. van tevoren weten... dat ze iets kunnen ontwikkelen. Maar ik denk dat je... een half jaar van tevoren echt wel heel druk... bezig gaat met... Um, met echt heel gericht uh, op het evenement... te werken. Heb je... Uh, ja. eigenlijk, omdat je je, je... je stelt een thema vast, hè? in dit geval... is het 200 jaar badplaats. Ja, um, heb je een, waterwereld een, een, is het thema. Ja, waterwereld is het Heb je een bak met artiesten? Of, of, of hoe benader je die mensen? Ja, we hebben uh, vanuit ons bestand hebben we ontzettend veel uh, kunstenaars die we kunnen benaderen. Er zijn ook, uh, vanwege, we hebben een evenement in de, Egmont, de Daar de we Dat is ook een avondwandeling. En daar hebben we ook heel veel artiesten die, um, die we wellicht kunnen gebruiken in Zandvoort en andersom. We hebben soms wel eens artiesten die ons benaderen. Die weten oh, ja? wat we doen. En die uh, zegt van: nou, Ik heb iets heel, uh, heel passends, wellicht voor jullie. Of ik kan, wil heel graag iets maken langs de route. Um, dus dat komt ook wel eens voor. En dat is natuurlijk alleen maar heel fijn. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dat doen. Want ik, als je dat ziet, de, de, de route, en ik uh, loop er zelf ook langs. dan zie ik zoveel verschillende uh, artiesten. Maar ik zie ook mooie kunstwerken. denk je: hoe krijg je het allemaal bij elkaar, joh? Maar dat moet je ja. inderdaad, dan ben je wel een jaartje mee bezig dan. Ja, we hebben dit jaar, en dat is inclusief dan uh, de dj's op de start en de finish, hebben we mm -hmm. 43, 43 acts, zoals wij dat noemen, langs de route staan. En dat wie, is nogal wat. Wie is de dj uh, dit jaar? Uh, we hebben dit jaar bij de... Jacco Silver, bij de start. Ja. En dezelfde dj als vorig jaar bij de finish. Is dat Nop of Lady Mix? Dat... <laughs> dat, maar ja, dat is toevallig mijn collega die over dit stukje gaat. Ja, nou ja, dus, uh, ik, ik gok dat zo in, omdat ze het volgens mij elk jaar daar uh, ja, op het op, op een ja, klein een feest, feestje bouwen met, uh, met de mensen die terugkomen uh, van de wandeling. Zeker, dat is, dat is eigenlijk het leukste natuurlijk. Als je finish dat je nog even bij het plein met z'n allen wat kan drinken, wat muziek. <laughs> nee, ik ja, ik weet nog wat gezien. <laughs> Ik, ik kan me nog herinneren dat een aantal edities terug... ik denk bij de tweede of zo... dan werden de mensen nog het café uitgegooid om twaalf uur. Omdat die dicht ja, wilden. Dat... <laughs> zo, maar het was heel ja, gezellig. En heel ja, veel ja, mensen moeten natuurlijk lukker. ook nog met, uh, met openbaar vervoer terug. Hè? Want uh, ja, parkeren kan je eigenlijk onder het LDC. Dat is lekker makkelijk. Ja, die uh, is dit jaar vanwege de drukte in de stad... Uh, sturen we eigenlijk alle mensen naar uh, P-Zuid. Zuid. Oh. Het ja? Ja? Naar... Um, ik geloof dat het Salvageplein en uh, alle parkeerhavens langs de boulevard. Um, omdat vorig jaar was er een beetje een opstopping bij uh, de LDC garage. Ja, de ingang is natuurlijk uh, um, om de hoek bij de kerk en daar staat gelijk het hele verkeer vast, dat klopt. Van, ja, van P-Zuid, is er een pendelbusje of moeten ze lopen naar p Nee, lopen. Oh, Oké. Okay. Het, uh, het is niet zo heel ver lopen en dan hebben ze... Uh, dat is direct al warm gelopen. Voor de rest van de ja, dat is een hele goeie. Hey, um, over dat parkeren. Weten, weten mensen uh, waar ze kunnen parkeren? Of hebben ze van tevoren gezegd: je moet komen met de auto. Uh, ga naar Peesuit of ga naar de andere kant? Ja, wij uh, communiceren dat in onze uh, uh, deelnemersbrieven. Uh, op onze website staat uh, bereikbaarheid. Uh, en we hebben allerlei verkeersregelaars op de route staan. En ook tekstwagens en borden die mensen kunnen volgen naar. Um, uh, de diverse plekken, ja, zeker. We hebben echt aan uh, echt communicatie wel uh, mensen geholpen om uh, te vinden waar ze het beste kunnen staan. Nou ja, het blijft altijd een geweldig feest, dus uh, uh, mensen moeten misschien dat maar een beetje een stukje wandelen voor lief nemen, want het valt allemaal best wel mee. Um, ja, het is niet ik denk dat ik alles weet wat ik. Uh, oh ja, heb je veel inschrijvingen uit Zandvoort? Uh, ik denk. Ik had gekeken dat er volgens mij 600 van de inschrijvingen kwam uit Zandvoort. Nou. En dan ongeveer net zoveel uit Haarlem. Dus het is echt wel. Uh, nou, dat is echt wel het gros van onze inschrijvingen die uit de omgeving komen. Want de rest is echt wel verdeeld over. Uh, nog een stuk uit Hoofdstad en Amsterdam. En dan echt wel verdeeld over uh, Noord-Holland en de rest van Nederland. Waar, uh, nou, waar, waar, komt, waar komt de vers? Ja, het buitenland zelfs. Ja, Duitsland, België komen ook wel mensen vandaan. Die uh, kennelijk op de hoogte zijn van de wandeling. Dat is ontzettend leuk ook ja dat is hartstikke leuk ja, Je hebt ongetwijfeld uh, uh, mensen die hier uh, als toeristen waren uh, eerdere edities en dan gaan zoeken hoe ze mee kunnen doen ja zeker ja dus dat is ontzettend leuk natuurlijk ja nou uh, lightwalk ja, ja lightwalk zijn natuurlijk een beetje in aan het worden hè? je ziet ze in, door heel nederland eigenlijk en je uh, antwoord is natuurlijk altijd een, ja het is een beetje het begin van het seizoen ook dus het, het spektakel begint zal ik maar zeggen ja nou dan um, nou ja, alles is mooi uitgelicht. Ik heb al mijn, uh, mijn dingetjes, ik weet genoeg. Ik zal ja, nog even roepen dat er nog 205 extra kaarten zijn. Vijf voor het jubileum van de uh, Lightwalk. 200 voor 200 jaar badplaats. En die zijn in te schrijven via de website van Le Champion. Ja, perfect. Uh, nou. Goed, leuk. Oké, okay, nou dan zien we elkaar volgende week. Is goed. Oké, okay, uh, dankjewel. Fijne uitzending. Dag. Doe. Pim. Ja. Wat past erbij? Ik vond uh, All Day en All of the Night vond ik wel een goede. Maar ik wil ook zeggen... Ik, ik vind het leuk om hier weer eens uh, de techniek te moeten doen. Want één verbeterpuntje... veel te weinig kings op de muziek. Op het <laughs> nou, dat dat, uh, daar ben jij altijd uh, zeker één. Ja, zeker vandaag. Ja, meer mag ik niet volgens mij. Dus, uh, maar volgende, volgende keer neem ik ook Rolling Stones. Ja, dat is, uh, ja, dat dat is, uh, is, dat is een beetje jou. voor mij en voor Ger. Oké. Hier komt The Kings met All Day and All of the Night. MUZIEK Ja, dit was de uh, Kings met All Day of Night. Eindelijk weer het nummer op <laughs> de, de radio. Kings. Nou, dat, uh, <laughs> dan zal je wat vaker terug moeten komen, Pim. <laughs> <laughs> Geen, of, of je, of je kunt aan, de... aan Maya vragen of ze ook de Kings. Uh, ja, gaat ik val Misschien dat dat wel er al, al meer is. gebeuren, inderdaad. Ja. Nou, het was een, uh, een, een leuk gesprek met Lightwalk. Lightwalk is echt heel leuk om, om te zien en ook om, om mee te doen. Maar als je uh, niet meedoet, ga dan toch even in het dorp kijken of loop een stukje van die route. Wat ook heel leuk is, is uh, op de boulevard gaan kijken. Okay. Dan zie je van links naar rechts zie je een hele sliert met allerlei uh, verschillende uh, lampjes en kleuren. Oh, okay. yep. uh, bij Talassa is volgens mij ook een stempelpost. Daar kunnen de mensen omhoog. Kunnen ja. ze ook chocola uh, krijgen en drinken. Daarna gaan ze naar het circuit. Dus het is echt heel leuk om te zien. Uh, voor het volgende item is uh, Neil Gull. Jerli, um, zij is uh, cabaretier en uh, columniste geworden. Oké. Okay. Ook hier uit Zandvoort? Uh, Bentveld. Bentveld okay. Dus we gaan naar de luisteren. Ja, hier komt ze. Een paar weken geleden was ik te gast bij Radio Zandvoort... om te spreken over het nieuwe aanwinst van ons dorp... Ja, radio Zandvoort vind ik een gezellige samenzijn van een paar wijze en onwijze vrijwilligers... die elke zaterdagochtend bij elkaar komen en een mooie radio-uitzending proberen te maken voor ons dorp. En ik vroeg ze, mag ik columns schrijven voor Radio Zandvoort? Ja, daar moesten ze even over nadenken. En na een paar weken kreeg ik van de week te horen dat ik om de week een column mag voordragen voor Radio Zandvoort... Ja, ik vroeg ze, uh, waarover uh, willen jullie een column? Nou, en, ja, dat is een heel mooi antwoord. Ze zeiden, dat kan van alles zijn. Het leven in alle facetten. Ja, dat wil ik wel. Schrijven over het leven in alle facetten. Ik ben cabaretiera en columniste. En ik heb jarenlang columns geschreven voor Radio V. Piro, Het Parool... Uh, daarna NRC Next, Trouw... En toen ben ik vertrokken uit Nederland om mijn Britse man en mijn kind... en vooral mijn familiegevoelens te dienen in plaats van kunst. Ja, het was de grootste rijkdom dat ik me kon bedenken... fulltime moeder te mogen zijn. Ja, en dat is een kunst aan zich. Maar creëren maakt je gelukkiger dan consumeren alleen... Want toen mijn kind mij niet meer nodig had en naar de universiteit ging. En ja, mijn man eigenlijk ook niet meer, want hij werd verliefd op een ander. Ja, nou ja, zo gaan die dingen, uh, soms. Uh, toen begon mijn instinctieve creatievermogen te kriebelen tot terugkomst naar mijn thuisland Nederland. Om weer het theater in te gaan en weer te schrijven. En uh, ja, na uitverkochte carréjaren destijds, nu in hele kleine zalen, amper half vol, uh, voelde het als vergane glorie. Maar je bent pas vergaan als je dat zelf accepteert, hoor ik mijn moeder zeggen. En zolang je leeft, is er niets vergaan. Dus op volle toeren treed ik weer op in theaters met mijn cabaretvoorstelling, later als ik groot en dood ben. En ik schrijf weer boeken en columns. Ja, ik ben weer terug. Zowel in Nederland als in de wereld van literatuur en kunst, maar bovenal in mijzelf. En dat is een goed gevoel. Ja, een paar weken geleden zat ik hier dus bij de Radio Zandvoort om over onze nieuwe aanwinst voor het dorp te spreken. Want we krijgen een bijzondere theater in ons dorp. Theater De Krocht. Ja, het was er al jaren, maar nu wordt er landelijk geprogrammeerd... met bekende artiesten zoals Hans Dorrestein, Kees van Amstel... Karen Bloemen, Herman van Veen, Niel Gunjerli. Wie? Niel Gunjerli? cabaretier en columnisten... en de ambassadrice van het theater De Krocht. Ja, en volgens mij is ze ook nog eens Turks. He? Alsof het al niet genoeg is dat er zoveel in het land zijn... en in de zomer ons strand verstoren, moeten we het nu ook accepteren... dat ze hier in het theatertje van ons dorp een beetje gaan ambassaderen. Nee, ze doet het samen met Kees van Amstel. Want, net zoals jij, zijn er meerdere die dat denken... He, dus doet ze de ambassadeurschap samen met Kees van Amstel. Ja, ik ken, ik ken Kees eh, het niet zonder haar. Hij ja, kan het toch ook gewoon alleen doen? Maar goed, ik bedoel, ik, ik haal mijn mond, ik zeg niks... maar ik ben, ik ben al blij, blij met Kees, zal ik maar zeggen. He, onze eigen Kees, die heb je nog gewoond in Zandvoort. Hij is gewoon geboren en getogen is echt in echte Zandvoort. Dus, het is gewoon één van ons. Ja, maar Nielke is toch ook één van jullie... Ik, ik, ik, ik, ik woon ook hier en ik hou ook heel veel van Zandvoort. Het is ook mijn dorp. Ja, weet je, ik, ik vind dit hier al te vol. Hè? En van mij hoeft dat allemaal niet. Hè? Al die Turkies, Marokkaantjes, Afgaantjes en, en, en, en zo. Maar het is toch beter dat ze dit soort culturele dingen doen... dan op het strand jou vallen. Ja, zeker. Maar moeten we ze alsmaar functies gaan geven dan? Vind ik weer overbodig. Ja, maar, maar dat komt natuurlijk door die burgemeesters... die een multicultureel dorp wil. Nou, dat valt heus al mee. een beetje overdreven. Hij doet gewoon hartstikke goed zijn werk in ons dorp. Hij is gewoon een hele wijze man... die van muziek, theater en kunst houdt. Ja, en, en kunst kent geen nationaliteit... maar omhelst elke kleur. Ja, he, kleur en geur. Ja, dat zeg je wel mooi en romantisch en zo... maar uh, in de praktijk is het echt niet zo. He? Ga eens even langs bij al die stroomtintjes. Hoe die eigenaren het helemaal gehad hebben. Dat hier al, met al die buitenlanders. Nou ja, buitenlanders, het zijn, het zijn vooral die Marokkaantjes, Afghaantjes, Turken, Tunesiërs. En het hele, hele ratse plan. Nou, moslims dus. He? Ik heb het er niet op hoor, hè. Ja, maar je kunt toch niet iedere christen of jood of hindoe of boeddhist of zelfs atheïst over één kant scheren? Nee, op zich niet. Maar ik bedoel het ook niet slecht. Hè? Ik zeg gewoon waar het op staat. Kijk, het is een feit. We zitten gewoon hier met jullie opgescheept. Hé, er is geen weg meer terug, helaas. Wij dachten eerst, gastarbeiders, gasten... Bijden, gasten hè, en daarna vluchtelingen, gaan weer terug. Pech, jullie zijn gebleven. Dus moeten we gewoon nu eenmaal het ermee doen met jullie... Maar ik vind dit ook boven alles een hele agressieve geloof, hoor, he, islam. Kijk, wij hebben ook onze moeilijke tijd gehad. Dat, dat bekende, ik, geef ik gewoon toe met de christendom. He, wij hebben ook het afgemaakt destijds. Maar die tijd hebben we gehad, 2000 jaar geleden. Daar zijn we klaar mee. En dan zegt mevrouw, ja, die zegt, uh, ja, islam is de jongste geloof. Zit dus in de puberteit. Nou, ik wil best begrijpen en respect tonen... dat jullie met zo'n jong geloof aan het puberen zijn. Maar doe dat lekker eerder eens anders. Het is zo agressief. En ik zeg niet hè, ik zeg niet dat alle moslims terroristen zijn... begrijp me niet verkeerd. Maar kan ik er wat aan doen dat tegenwoordig... alle terroristen toevallig moslim zijn? Ja, en ik kan best wel veel agressie hebben, hoor. Maar dit is zelfs mij te veel. Ik voel me gewoon monddood. Je kan bijna helemaal niks meer zeggen, mijn aangeland. Haha. Ja maar Harry, je zegt al zoveel ja, En, en dat is heel fijn, hè? begrijp mij niet verkeerd Je hebt je hart op je tong en, en eerlijk gezegd waardeer ik dat meer dan de stille ongenoegen Want ja, nu geef je mij een kans om te praten met elkaar ja, Jij zegt wat jij denkt en ik zeg wat ik voel Ja, Zo komen we toch een beetje dichter bij elkaar ja, nou ja, weet je, ik wil je jij, jij bent prima, denk ik. Ik wil jou ook niet beledigen of zo. Maar ik heb gewoon niks met islam. He? Ik he, zeker niet met die doekies. Ik vind het gewoon lelijk. Ik vind het gewoon hartstikke lelijk, die doekies. En ik ben niet de enige. He. Iedereen vindt het lelijk. Maar niemand durft het te zeggen. Ja, maar Harry, jij hoeft toch ook niks te hebben met die doekies. Jij draagt het toch niet. Laten we daar geen doekjes om winden. Ik weet niet wat erger is. Gesluierd hoofd of gesluierd hart? Ja, ja, zo ken ik uh, nog wel een paar. Uh, je hebt overal een antwoord op jij. Bij de handje ben je, hè? Maar kijk, ik wil gewoon mijn dorp gewoon als mijn dorp houden. He, ik wil gewoon geen andere. Maar ook niet veranderen. Gewoon mijn eigen kleine dorp. Is toch niet te veel gevraagd? Maar Harry, de wereld verandert. Overal. Wat vind je daarvan om hier bij de radio... om om de week hier te zitten... en elkaars meningen, feiten, gedachten, gevoelens... Uh, de, dat te delen samen? Vind je dat een goed idee? Ik bedoel, ik durf te wedden dat we elkaar dan gaan liefhebben. Want hè, de, de mooie Nederlandse gezegde... onbekend maakt onbemind... laten we gewoon beminnen in ontdekking. Nou, zeg, jij bent me drein, hoor Nou, ik zal kijken of ik er altijd kan zijn, hè? Maar het is een goed idee. Nou, fantastisch. Tot over twee weken.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 een kind, hoe kon ik weten, dat, dat voor goed voorbij gaan? Rustig muziekje als afsluiting van onze columnist. En inderdaad, ze komt dus om de 14 dagen. We zijn wel benieuwd naar de, wat jullie ervan vinden. Ik laat dat even weten bij redactie.zfmzandvoort.nl Dan uh, horen we hoe dat uh, gaat. In ieder geval, uh, je dank je zei voor ook dat ze in de krocht gaat optreden? Ja. Okay. Ik weet alleen de datum niet meer... maar nee. ongetwijfeld uh, kan je op de website van de krocht kijken... wanneer het okay, dat zou wel komt leuk zijn, ja. Ja. of was. Dat durf ik niet, niet aan <laughs> dat te zeggen. Ik hoop dat het ik, komt. Ja, ja ik ja. ook. komt. Maar goed, ja. we kunnen ja. wel even naar kijken. Ja. Dus uh, uh, Niel Gulden, bedankt voor de column... Uh, we gaan zo naar het tweede uur. Gaan we gaan praten met wethouder Kloet. Met Sven Drommel van de VVD. En uiteindelijk gaan we dan nog Britsen. We uh, hebben een stukje muziek. Pim, heb je nog wat? Ja, we krijgen nu uh, Tanita Tikaram Met Twisting My Sobriety. En dan zien we elkaar in het volgende uur. Tot zo.